vooruit. Houd uw roer recht en drink niet te veel. En kom met die verhalen Instituut Apenstaatje Vpro.nl Postbus 6 De Hilversum. Ook op Facebook en Twitter. Ahoy! Dit is Radio 1.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 Bureau Buitenland. Pieter van der Wielen. Goedenavond, u bent terug bij de VPRO komend Bureau Buitenland. In Egypte lijkt het erop dat de regering met kleine stapjes... toegevingen doet aan de oppositie. Er zou persvrijheid komen, opgebakte, opgepakte burgers zouden worden vrijgelaten... Regering en oppositie zouden gezamenlijk een commissie vormen om de grondwet aan te passen. En voor het eerst werd de moslimbroederschap bij overleg betrokken. Gisteren al trad het bestuur van de regering en de Democratische Nationale Partij af. Achter de schermen zou gewerkt worden aan een eervolle aftocht voor president Mubarak. Maar ja, het almachtige leger lijkt de macht toch niet zo makkelijk te willen opgeven. Laten we beginnen bij VPRO-verslaggever Rick Delhaas in Cairo. Hallo Rick. Goedenavond. Hoe is het daar nu? Nou, ik heb begrepen dat er net uh, een minuut of vijftien geleden even geweervuur was. Uh, aan de kant van het Egyptische uh, museum. Uh, ja. Dat waren kennelijk schoten in de lucht. Uh, maar de hele dag uh, zijn er, ja, naar schatting, uh, een paar honderdduizend mensen op het Tagrierplein. Uh, geweest. Uh, mensen gaan erop en eraf. Uh, ik ben uh, er vanmiddag zelf ook weer op geweest. En, uh, ja, dan kom je bij de ingang hier bij de brug over de Nel. En dan is er een heel kort straatje naar het lijn. Uh, dat is afgezet door uh, paratroopers met uh, prikkeldraad. En ze hebben een hele kleine uh, toegang uh, gelaten. Dus de mensen druppelen erin. Uh, maar soms uh, zijn er rijen mensen die over de straat tot op de brug... Uh, en ja, dat zijn dan wel. Um, is wel 150, 200 meter lang. Die mensen staan dus allemaal te wachten om het plein op te komen. En op het plein is de sfeer uh, ja, bijna feestelijk. Het is weer echt familiedag, zal, zal ik maar zeggen. Ik uh, las hele zelfs, families, ik uh, las kinderen Ik las mensen Dat er vandaag een stel getrouwd zou zijn op dat, op dat uh, plein. Ja, daar was ik geen getuige van. Uh, maar ik heb het wel gehoord. En er is ook. Uh, gezamenlijk gebeden door uh, christenen en moslimgeestelijken... Uh, om uh, de slachtoffers die er zijn gevallen te, te gedenken. Maar uh, uh, ja, een hele rare week op dat plein. Eerst een, een soort heel positieve stemming. Toen sloeg dat om met uh, uh, het geweld van, van woensdag. En nu dan die situatie dat er, dat er geleidelijk aan toch wat toegevingen komen... van de kant van de regering. Hoe wordt daarop gereageerd? Nou, over het algemeen zijn mensen uh, bijzonder sceptisch. En ik denk dat het moment uh, moet gezocht worden uh, van dinsdag op uh, woensdag. Dinsdagavond heeft president Mubarak een toespraak gegeven voor de nationale televisie... waarin hij zei dat hij niet langer uh, presidentskandidaat zou zijn... en dat ook zijn zoon Gamal uh, hem niet zou opvolgen. Een aantal mensen uh, begonnen toen te twijfelen en dachten van... nou ja, goed, uh, het eind in, is in zicht, maar na het geweld uh, van woensdag en van donderdag, um, ja, zijn die mensen die gingen twijfelen toch eigenlijk weer overtuigd geraakt dat er met dit regime uh, ja, niet te praten valt. Ja, laten we eens even teruggaan naar die, naar die afgelopen dagen. Woensdag en donderdag, dus die, die ware veldslag. Jij was toen ook al in Cairo en je hebt daar voor ons een, uh, wat opnames gemaakt. Ja. Ja, er wordt dus in, in de lucht geschoten door soldaten. Er is nu weer echt een, een, een padstelling hier. Uh, de anti-Mubarak-demonstranten hebben uh, enorme terreinwinst geboekt. En uh, de pro-Mubarak-Trawanten uh, uh, teruggedreven. En nu is hier weer een soort situatie ontstaan waar het leger doortussen is uh, gekomen. Maar ik kan nu gewoon van... Uh, van het Hilton Hotel uh, naar die uh, afzetting lopen. nu gaat het weer ergens anders beginnen. Er zijn steeds nieuwe confrontaties. Dit is echt het front op het ogenblik hier. Ik sta daar tussen. Er wordt niet gegooid. Anders zou ik er waarschijnlijk niet staan. Nog meer schoten. Enorm veel mensen met bandages, hoofdwonden. En eigenlijk is dit groepje hier maar heel klein wat dus die uh, promo barak demonstranten heeft verjaagd. En ze hebben van alles bij zich uh, om zich te beschermen. Nu is er daarboven op het viaduct een uh, confrontatie gaande. Maar ze schieten gewoon in de lucht. Nu gaan ze weer ergens anders heen. Ja, je moet ook uitkijken of je terugweg niet wordt uh, afgesloten. Want voor je het weet... Uh, ben je de pineut. Het is, uh, het is echt surrealistisch. Het is een enorme veldslag. En de demonstranten raken steeds uh, meer uh, ja, creatief georganiseerd. Uh, allerlei ploegen die met dozen, zakken, stenen aansjouwen... om de, de voorhoede te bevoorraden. En ook uh, om zichzelf te beschermen worden ze steeds creatiever. Barricades opwerpen waar ze zich uh, achter kunnen verschuilen. En allerlei helmachtige dingen op het hoofd. En dan natuurlijk niet te vergeten de voedselvoorziening. Uh, Rick Delhaas is nu uh, nog steeds in Cairo aan, aan de telefoon. Wie waren nou uh, die mensen die probeerden de demonstranten van het plein te verjagen? Ik heb uh, demonstranten uh, gesproken die uh, zeg maar in die voorhoede waren. En ze hebben onder meer uh, 150 mensen zeg maar, aangehouden. Uh, en die 150 mensen die hebben ze uh, onder in een uh, metrostation vastgehouden. Uh, die hadden allemaal, uh, ze hebben er meer aangehouden, maar deze 150 hadden allemaal. Uh, die tijdsbewijzen van de politie. Dus uh, uh, ja, kijk, de verdenking uh, is natuurlijk voortdurend geweest... dat dit een uh, ja, georganiseerde bende van het leger was. De aanwijzing was er al toen uh, na uh, 25 januari, begin van het protest... Uh, opeens de politie helemaal van de straat verdween. Uh, dat was eigenlijk al een aanwijzing dat het regime een soort vacuüm creëerde. En het nu met, zeg maar, deze... ja. Uh, criminelen en, en, en uh, mensen in burgerkleding, politiemensen in burgerkleding, misschien ook veiligheidsmensen, probeerden de chaos te creëren. Misschien om uh, een ingrijpen van uh, leger uh, ja, mogelijk te maken. Duidelijk. Bertus Hendricks uh, uh, zit hier uh, in de studio van het instituut Klingendaal. Bertus, zou je, als je dat op een afstand kunt beoordelen, kunnen zeggen dat misschien dinsdag de concessie van Mubarak, ik kom niet terug na de volgende verkiezingen, had kunnen werken als het woensdag niet zo geëscaleerd was? Nou, je kunt wel vaststellen dat uh, het geweld... Uh, wat uh, de overwinning uh, of de, uh, de verandering van de krachtsverhouding... ten gunste van Mubarak had moeten bewerkstelligen... dat dat in zijn tegendeel is verkeerd. Het was zo duidelijk dat dit georganiseerd was door het regime... dat uh, de, de premier Ahmed Shafiq het nodig vond om daarna een persconferentie te geven. Uh, dat was, rekening uh, het woord, surrealistisch vallen... maar dat vond ik nou echt surrealistisch, waarin die... Uh, gewoon beweerden van, ja, wij gaan dit uitzoeken. We weten niet waar dit geweld vandaan komt. En uh, er zal een, een serieus onderzoek worden ingesteld. En u krijgt echt binnenkort de, de resultaten daarvan meegedeeld... vertelde hij aan de verzamelde pers. En dus dat heeft uh, eventjes een moment uh, voor grote verwarring gezorgd... bij de demonstranten. Maar die zijn in staat geweest om het momentum te heroveren. En toen kwam dus uh, die enorme uh, manifestatie op, uh, op die vrijdag. En toen was het weer helemaal uh, het momentum terug bij de demonstranten. Maar daarvoor was er nog even dat moment, de nacht van donderdag op vrijdag... dat er werd gespeculeerd dat het leger misschien toch zou ingrijpen. Laten we eens luisteren naar een reportage die Rick Delhaas toen maakte. Thank you. Thank you. Welcome, welcome. welcome. Thank you. Welcome to Egypt. Welcome to Egypt. Welcome to Egypt. Welcome to Egypt. Welcome to Egypt. Welcome Egypt. is to Egypt. Welcome to Egypt. This is Egypt. Welcome is Egypt. Welcome to Egypt. Welcome to Egypt. Welcome Egypt. Egypt. Egypt Welkom in het nieuwe Egypte. Het is vrijdagochtend. Bij mij staat de tweede bankier die ik hier ontmoet. Uh, die dus meegedaan heeft aan de demonstratie. Adel Kafar. Wat doet een bankier hier? Tussen De demonstranten. Uh, it's uh, because it's a historic day for Egypt and I think that all uh, all people should support, regardless of background, of uh, economics, of race, of religion. It's just a day for Egyptians to say no to 30 years of uh, oppression. Hij zegt: ik denk dat het heel simpel is. Uh, het gaat helemaal niet uh, of je nou arm bent of rijk. Het gaat niet over religie of over ras. Uh, het uh, gaat om het einde aan. Uh, 30 jaar onderdrukking. Maar u bent hier de afgelopen dagen eigenlijk vanaf het begin geweest. Ik proud to be here sinds de first day, on de 25th. En proud to be here on here, hopefully the laatstep. Hij zegt ja, ik ben, dag, 25e, ik ben hier vanaf de eerste dag, de 25e. En ik hoop dat het vandaag de laatste dag is. Wat heeft u bijgedragen aan deze ja, opstand? Zo mag je toch wel, zo mag je het toch wel noemen. My, my my contribution and me and my friends. I hate the word me me me. It's us. Our contribution was to actually face down the police. So for me that was like the first day of of just breaking the barrier of fear. Ja, hij zegt van ja kijk de eerste dag toen was hier een demonstratie en ik ja ik ik ik heb een hekel aan het woord wij waren het we waren het samen. Toen hebben we hier de politie tegengehouden. De politie kwam hier aan en begon op ons in te slaan en toen keken we elkaar aan en dachten we van ja waarom rennen we weg en toen gingen wij achter de politie aan rennen uh, en in in in de volgende dagen, wat heeft u toen gedaan yes I basically been coming and we were doing like logistics my friends and I so we were buying water and uh, and food and uh, some medical supplies hij zegt in de dagen daarna heb ik vooral in uh, voor de bevoorrading gezorgd uh, uh, medicijnen, verband, et cetera, uh, voedsel. En uh, ja, goed, ik, ik, ik, uh, ja, iedereen kon een beetje kiezen wat hij zou doen. Uh, uh, uh, sommigen hielden de, de politie tegen of daarna de, de, de, de tegendemonstranten. En ik heb vooral uh, bevoorrading gedaan, vooral voedsel en, uh, en medicijnen. Uh, ik moet ook uh, een beetje voor uh, mijn... Uh, mijn familie zorgen. mijn welzijn is ook hun welzijn. Hoe komt het dat de demonstranten in zo'n korte tijd zo goed georganiseerd raakten? Uh, I think uh, first of all it's, it's a historic moment. You know, people just sporadically came, but the organization came. There's some organized elements such as the socialists and the Muslim Brotherhood, who are very good with organization. But that's not only the, the support we have. It's just the support of the people. You know? yeah. Uh, hij zegt: uh, er zijn wel wat uh, georganiseerde partijen zoals uh, moslimbroederschap en andere politieke partijen, de socialistische partij. Uh, maar dit is echt gedaan uh, door het volk uh, en ook door sociale media zoals Facebook en Twitter. Um, uh, ja, alles bij elkaar heeft ervoor gezorgd dat het uh, zo snel, zo goed georganiseerd werd. Maar het is, laat ik het zeggen, final word is uh, is just to the European Union community. Is voor uh, al deze jaren de stabiliteit en zo so on. Stabiliteit is niets. Het is echt dat de Europese Unie en de Europese Unie moeten eigenlijk de mensen van Egypte beginnen, trotter een dying uh, regime. Ja, hij wil tot slot nog iets toevoegen voor de mensen van de Europese Unie. Uh, hij zegt van ja, het steunen voor een regime dat voor stabiliteit zorgt, uh, dat heeft niet zijn nut. Uh, het is een, uh, een stervend regime en uh, de Europese Unie, de mensen van de Europese Unie... zouden eigenlijk de mensen van Egypte, het volk van Egypte, moeten steunen. Shukran. Dank <laughs> Bertus Hendricks, hier in de studio van Instituut Klingendaal. Waarom heeft dat leger uiteindelijk niet ingegrepen? Wat is daar gebeurd? Kun, kan je dat zien als een steunbetuiging aan uh, de opstand? Nee, dat denk ik niet. Uh, ik denk dat er de twee factoren een rol hebben gespeeld. En dat is... Uh de in het begin een succesvolle verbroederingsstrategie... van de demonstranten met de soldaten. Eh, waardoor, denk ik, de legerleiding eh, een groot risico zou ingaan... als ze hadden opdracht gegeven om, om bij zo'n gigantische mobilisatie... Om, om te schieten. In het verleden, in, in, met het broodoproer in 1977... dat ik zelf heb meegemaakt, toen hebben ze dat wel gedaan. Toen was het ook vrij snel afgelopen. Maar dat is iedereen nu een beetje vergeten. Ik denk, een, een nog belangrijke reden was dat... Uh, kijk, ook de Amerikanen, maar ook de legerleiding zelf, die weten: uh, er komt nog iets hierna. En uh, men wil het leger ook in reserve houden. Men heeft in eerste instantie uh, de politietroepen. Er zijn zeer gehate veiligheidstroepen. De zogenaamde amna Merkazi... de centrale veiligheidstroepen en politie. Uh, die hebben geprobeerd het, uh, de, de, de demonstranten tegen te houden. Dat is niet gelukt. En dan wil dus zeggen dat zou het leger meteen een soort bloedbad aanrichten. En dat zou de legitimiteit van het regime natuurlijk nog verder ondermijnen. En zou met name ook uh, de, de, de reservepositie he, van het leger als een laatste stabiliteit. Functie of stabiliteit vervullend, eh, ondermijnen. En, eh, want. Ik denk dat zowel de Amerikanen als het militaire regime. Want achteraf eh, moeten we vaststellen, of niet. We moeten gewoon vaststellen dat Egypte een militaire dictatuur is. Al sinds het ontstaan van 1952. Eh, dus die, die regering heeft ontzettend. dat leger heeft belangrijke posities te verliezen. Eh, die wilde die positie niet op het spel zetten. door vroegtijdig een bloedbad aan te richten. Want als de revolutie doorgaat en als eh, het een eh, gegeven moment een vacuüm ontstaat. Dan is men bang voor dat vacuüm. Wat gebeurt er dus dan? Dus het, uh, het is een kaart die. Uh, achter de hand wordt gehouden. nog gespeeld en, kan worden. Ja, ja. Maar uh, wil dat misschien ook zeggen dat het regering. Uh, of dat het leger. probeert de macht te behouden. met of zonder Mubarak? Ja. Uh, dat, dat is het belangrijkste. Dat... Kijk, Mubarak is iemand uh, een, uh, die uh, een kaart is, die wordt desnoods aan de kant geschoven. Volgens mij is die voor alle praktische doeleinden uh, al aan de kant geschoven. Het viel mij op dat toen gisteren uh, die speciale afgevaardigde van Obama, Frank Wisner, uh, bij, op uh, een conferentie zei van uh, Mubarak moet zijn term uitdienen. Hij moet le le le le le leiding geven aan het veranderingsproces. Terwijl Hillary Clinton, de minister van buitenlandse zaken, met geen woord uh, de, de naam Mubarak had laten vallen. Dat toen de woordvoerders van de State Department zei, dat zijn de woorden van meneer Frank Wisner zelf. Die dat is niet officiële positie. En ook uh, senator Kerry, hoofd van de, uh, de commissie van Buitenlandse Zaken... zei vandaag ook nog met zoveel woorden... dat is Kerry, maar uh, of dat, is, dat is meneer Wisner die dat zei... maar dat is niet officiële positie. Volgens mij hebben de Amerikanen lang besloten... er is geen toekomst meer voor Mubarak... Men moet gewoon uh, werken naar een, een beetje een uh, eervolle uh, aftocht. Een, een eervolle aftocht. Uh, Rick Delhaas... Is Mubarak nog te redden? Of, of uh, gaat de menigte pas weg van het plein wanneer die daadwerkelijk is opgedonderd? Die menigte op het plein is heel vastberaden. Uh, die zeggen allemaal dat we daar blijven tot uh, Mubarak uh, weg is. Uh, ik heb eigenlijk maar uh, één iemand uh, gesproken die uh, dat niet vond. Uh, en... Uh, je ziet dat het leger ook, zeg maar, probeert het uh, uh, plein op te kruipen. Uh, uh, uh, vandaag beelden een aantal uh, legervoertuigen, zeg maar, ja wat meer richting plein opschuiven. En onmiddellijk uh, wordt er dan alarm geslagen. Dan uh, gaan uh, mensen met stenen op, uh, op staal slaan. En dan uh, rust iedereen naar die plek toe. En onmiddellijk gingen daar uh, demonstranten voort in ze liggen uh, of zitten. En uh, ze zeiden van, uh, we gaan daar niet weg... Uh, en als je verder gaat, dan moeten jullie op ons uh, doden. Uh, de, de, de gevoelens voor het leger zijn uh, heel dubbel. Aan de ene kant uh, zegt iedereen van... ja, kijk, dit is een, een leger van dienstplichtigen. Dit zijn onze broers en die gaan niet op ons schieten. Uh, aan de andere kant is er ook uh, uh, heel groot wantrouwen... dat het leger toch uh, zou uh, in kunnen grijpen. Hè. Met name op donderdag was die vrees heel groot. Uh, er is bijvoorbeeld door... De mensen van de 6 april jeugdbeweging, die een hele belangrijke rol hebben gespeeld in het organiseren van dit protest, is een strategie uh, ontwikkeld van hack a Soldier, onhels een soldaat. En je ziet ook dat soort verbroedering op het plein. Uh, mensen die heel erg vriendelijk doen uh, tegen die soldaten. Het doet me een beetje smaken, denken aan, uh, uh, aan plaatjes van hippie meisjes in Amerika in de jaren zestig die bloemen in de lopen van, uh, van geweren doen. Ja, maar dit is natuurlijk uh, uh, van levensbelang voor de demonstranten, dat ze de sympathie van die soldaten uh, weten te winnen. Want misschien, inderdaad, uh, zullen hun bazen een ander besluit nemen en uh, wel tot ingrijpen besluiten. Laten we eens luisteren naar uh, de reportage van gisteren. We zijn hier uh, op zaterdagmiddag uh, op het uh, Taglierplein. Uh, bij mij zat uh, Mohammed uh, Ater. Yes. Uh, uh, wat, wat gebeurt er? Nu zijn sommige politieken die Mubarak volgen. proberen in onze revolutie En proberen om met ons te yeah. onderhandelen. Nou, er is dus een uh, hoge officier hier op het plein gekomen. Hij probeert met de mensen hier te onderhandelen. En wij zeggen gewoon: uh, Mubarak moet weg. Uh, jullie uh, proberen uh, te interveneren in de revolutie. Uh, maar dat laten we niet gebeuren. Mubarak moet weg. D het is de dag na de grote demonstratie, de dag van het vertrek. Hij is niet vertrokken, Mubarak. Bent u niet een beetje teleurgesteld? No, no, no. We zijn not disappointed. We will continue. Uh, in Tunisia, Tunisia is a small country. In Egypt, you are a big country. Oké? Okay? Here in Egypt we will continue. Een twee maanden, drie maanden, jaar, tot Mubarak uit We zijn niet Hij zegt uh, met een grote glimlach: uh, nee, we zijn niet teleurgesteld. We zijn een heel groot land. Tunesië, waar het is begonnen, dat is maar een heel klein land. Uh, daar vechten ze ook nog steeds. Maar wij gaan ook echt door tot Mubarak. Uh, is. Um, heeft u ook meegevochten in die enorme veldslag hier op woensdag en donderdag? Were you in the fight over there? Yeah, yeah, yeah. you... I enjoyed in this fight. Oh, I, I, I, I overlooked it totally. <laughs> okay. ja, ja, Yeah, I'm a professor, but I was uh, defending our Tahrir Square. This is ours. This is our revolution. Ja, uh, ik, ik vraag hem van heeft u dus ook meegedaan aan die enorme veldslag? En hij zegt, van, ja, kijk, luister, hier, ik, ik ben gewond. Uh, <laughs> ik heb mijn hand uh, bezeerd. Uh, en daar heb ik totaal overheen ge gekeken, maar hij heeft dus echt uh, volop meegedaan. So you are a professor, you said. Ja, yeah, I'm a professor in Cairo University. I'm a professor of business administration. I have a high number of my colleagues in the university. Uh, a lot of professors here. Not for food, but for freedom. Ja, ja, hij zegt van nou een heleboel van mijn collega's van allerlei andere faculteiten, die zijn hier ook niet voor, zeg maar, de lage economische standaard, maar echt voor... De vrijheid is dit broken. Ah ja, in ja, when is De uh, ja? attack from the Paltagea of Mubarak. Ja, yeah, the thieves in Mubarak we call them Baltagea. Paltagea. Paltagea. Yeah, ja, Paltagea. Which means? Which means thieves of Mubarak. Ja ja. Uh, okay? Ja, hij heeft dus zeg maar zijn uh, arm gebroken en hij zegt dit, dit komt door de Paltagea, de, de de dieven van Mubarak. Rick Delhaas uh, gistermiddag op dat uh, Plein in Cahiro, het Tagierplein. Bertus Hendricks, je zei net van uh, uh, ze werken aan een stille aftocht van Mubarak, een soort eervolle aftocht van Mubarak. De Amerikanen werken eraan, in Egypte wordt eraan gewerkt. Hoe zou zo'n uh, eervolle aftocht eruit zien? Nou ja, dat is momenteel inzet van uh, die onderhandelingen die gevoerd worden. En al na gelang de krachtsverhouding in die onderhandelingen... zou dat uh, kunnen betekenen het ergste scenario in de ogen van een demonstrant is... dat Mubarak gewoon blijft zitten tot september. Ik denk niet uh, dat dat aanvaardbaar is. In ieder geval niet voor de zeer sterk gemobiliseerde jeugd... Hè, die toch de motor is geweest de 6 april-beweging, de Kefaya-beweging... en de Nationale Associatie voor Verandering van Baradei... Waar die in feite zijn troepen zijn jongeren... die zouden denk ik dat niet slikken. Uh, maar nu zijn we in een buitengewoon moeilijke situatie... waarbij de regering door allerlei toezeggingen te doen... bij monden van Omar Soleiman, de, de vicepresident... Uh, toch dat front van uh, demonstranten probeert te verdelen. En uh, ja, dat is voor uh, de mensen op het Tagreerplein... Uh, maar niet alleen daar in, in Alexander in alle andere steden... een, uh, een hele uh, moeilijke situatie nu. Wat, wat moeten we nu doen? En hier zie je dan meteen ook de, wat de kracht was van de beweging. En namelijk die spontane, maar uh, wel via Facebook, Twitter... en De, de, uh, de, de massaliteit. En ja. voor de Amerikanen geldt natuurlijk... dat ze weliswaar heel erg voor democratie zijn... maar ook heel erg voor stabiele bondgenoten. Inderdaad, eh, want wat hun kracht was is nu hun zwakte, er is nu een heel duidelijke woordvoerder en nu kan er dus een eh, ja, verdeel- en heerspolitiek worden toegevoerd en de Amerikanen zijn voor alles eh, gericht op stabiliteit, vandaar eh, dat men niet uitsluit dat eh, de Amerikanen eh, krachtig eh, erop aandringen dat in feite eh, er een serie maatregelen komen, die, die kosten heel veel tijd en dat is een tijd waarin het momentum van de demonstranten verloren kan gaan, een verandering van de grondwet, afschaffing van de uitzonderingswet... vrijheid van, de, van een demonstrant, dat moeten we allemaal nog zien. Dat zijn beloften en die zijn al heel vaak gedaan in het verleden. Dus nu is het uh, de komende dagen van heel groot belang... Uh, weten de demonstranten, laten we zeggen, hun um, mobilisatiegraad te handhaven... of uh, verloopt dat, zoals de regering hoopt... en dan is het maar de vraag wat er uit die onderhandeling ook echt uh, terecht... komt. vandaar ook onder andere de scepticisme van de moslimbroederschap broederschap... die vandaag zei, ja, we hebben gepraat, wat op zichzelf uniek was... maar we we blijven sceptisch over het resultaat. Duidelijk. Bertus Hendricks van Klingendaal hartelijk dank. En Rick Dalhaas vanuit Cairo, ook dank. Portugal gaan we het over hebben. Dat zou het volgende land zijn dat na Griekenland en Ierland... noodgedwongen voor financiële hulp in Brussel zou moeten aankloppen. Maar met belastingverhogingen en draconische bezuinigingen... hoopt de Portugese regering dat te voorkomen... Naast die binnenlandse maatregelen zoekt de regering, maar ook de bevolking, een uitweg buiten Europa. In groeiende economieën als China, Brazilië en Angola. Veel van die landen zijn door het Portugese koloniale verleden historisch verbonden met Portugal. Een zoektocht naar de rol van oude koloniën en opkomende economieën in de redding van het noodlijdende land. Door Portugal-kenner Maren Merks en verslaggever Katie Sheriff. Maren, het is... Um S'avonds laat in Lissabon, koud op straat. Ik loop ja. die jongen met een bondmuts langs zelfs. We zijn in de straat waar veel uh, Braziliaanse migranten wonen en rondhangen. En Want die Brazilianen, die de grootste groep migranten hier zijn... die schijnen allemaal massaal weer terug te willen naar hun thuisland. Brazilië is natuurlijk een opkomende markt. De kranten staan er vol van en er is steeds minder werk hier voor mensen. En in Brazilië is er steeds meer werk. Hier een Braziliaanse vlag aan de muur, een heel klein barretje. Een, heer, een prachtige dame met lang zwart haar en, en grote armbanden achter de bar. Uh -huh. Hoe lang ben je al hier in Lissabon? Onze jaar. Dus al elf jaar hier. Dan ken je waarschijnlijk ook deze buurt heel goed. Komen hier heel veel Brazilianen? In todo lado, alleen brasileiro. We zijn nu echt alleen maar Brazilianen. En uh, merkt zij iets van dat Brazilianen teruggaan naar Brazilië vanwege de crisis? Mijn oude is dan voltooid op het de crisis. Recent is het echt wel beter om terug te gaan naar Brazilië dan hier te blijven. Het is gewoon de moeite niet meer. En het is beter om te Hoeveel vaste klanten van haar zijn onlangs teruggegaan? No minimum 50. Sinds vier maanden gaat er echt wel, zijn er zeker al 50 bij gegaan. En elke week gaan er weer anderen mee. En zij heeft zij de ogen ook op Brazilië gericht nu weer. Ik ga naar de volgende, de volgende, naar ze gaat deze week op vakantie naar Brazilië en ze gaat al haar terugkeer voorbereiden daar in Brazilië, ondanks dat ze dat café, dit café hier toch al drie jaar heeft. Zullen wij dan maar een caipirinha bestellen om nog een beetje die klanditie hier uh, aan te moedigen? Doe, schrijf es que, caipirinha. Kom moeite prazer. Kom caipirinha. Es que, Steeds meer immigranten uit voormalige Portugese koloniën... keren door de crisis terug naar hun thuisland. Omdat het die landen juist wel voor de wind gaat. Maar ook jonge portugezen trekken naar ex-koloniën... zoals Brazilië en Angola. Miguel Sosa Tavares is een gerenommeerd schrijver... en opiniemaker in Portugal. Ja, hij is de man die dineert met premier Socrates... die hem daar dan hoogstpersoonlijk voor opbelt. Maar niemand hoeft hem iets wijs te maken. Twintig jaar terug was het precies andersom. Jonge Brazilianen kwamen met duizenden tegelijk naar Portugal... toen in Brazilië een economische crisis was. Maar nu, en dat is echt een probleem... exporteren we onze hoogopgeleide mensen naar bijvoorbeeld Brazilië. Well, but the, the problem is that people who go to Angola are people high qualified, young. Uh, we need them here. Hier is het wel lekker warm. We zitten hier samen op bed. Het is wel bijzonder. Dat. Het is de enige kamer in het huis die verwarmd is. Dus we zijn hier onmiddellijk ontvangen op de slaapkamer. Zij maakt ondertussen thee. En dan, uh... ja. Ik heb toch stiekem al even gekeken in de kast. Stam in de boekenkast. Ja, wat, wat voor studieboeken staan er? Ah, economie. Wacht, ik ga ze even lezen. Economie en publieke financiën. We hebben dus het verhaal gehoord... Van dat Angela, een, een jonge vrouw, die dus de plan heeft... Een, ze gaat deze week emigreert naar Angola. Ze blijft niet langer in Portugal en ze gaat naar Angola. Waarom gaat zij nou eigenlijk naar Angola? In 2009 is afgestudeerd en zat al een jaar zonder werk. Zat, oh. Ze heeft enorm veel curriculums gestuurd en ze werd echt hopeloos. En ze zei: als die in Lissabon niet lukt, waarom probeer ik dat dan niet ergens anders? ik zal niet in Portugal. Ik zou echt heel graag in Portugal blijven. Maar door de crisis is er echt veel werkloosheid en ik heb geen superbaan nodig, maar gewoon een baan. Als zij hier werk had gevonden en was gaan werken. Wat is het verschil? Vijf keer meer verdienen ze daar in Angola dan dat ze hier kon verdienen. Als ze hier zou werken, dan zou het ongeveer duizend, rond de duizend euro zijn. Mil, Militaal. Maar dat is dan de omgekeerde wereld. Want voorheen gingen Angolezen naar Portugal om geld te verdienen en terug te sturen. Nu gaat zij naar Angola om geld terug te sturen naar Portugal. Als ik hier als ze hier had blijven wonen, dan had ze nooit uit huis kunnen gaan. Ja, en nu kunnen ze sparen voor een huis, voor de moeder en voor zichzelf. Com certeza, porque levo Ik ga er echt om een leven te leiden als een immigrant. Dus zoveel mogelijk werken en het geld dat ik krijg gewoon bijhouden. dat ik heel mijn Ah, ze heeft al één grote roze koffer, is al gepakt. De grootste, volgens mij is de grootste kast die ze kon vinden. Hier nog een koffer en nog een beauty case. Mijn god ga ze allemaal meenemen joh. Ah, door. Ik heb hem al twee. Ah, Mart weet omdat ze er al twee heeft opgestuurd. We call it generation NNN. No job, no studies. We noemen ze de generatie NNN. En when you talk to those to those children, they all want to to emigrate. En ze willen allemaal weg. If they go away, who's going to stay? The old people. Wie blijft er dan achter? De ouderen, de gepensioneerden. Where will be the Who's be Als een generatie van hoogopgeleiden vertrekt... dan betekent dat het einde van een land. That's the end of the Niet alleen de jonge toekomstige belastingbetaler pakt zijn koffers. Ook premier Socrates gaat vaak op reis. Hij zoekt naar geld en investeringen. Hij reisde bijvoorbeeld naar Brazilië, Macau, Qatar... Ook kreeg je bezoek, zoals de Chinese president Hu Jintao en president Lula van Brazilië. In 2011 bezuinigt Portugal extreem. Lonen, pensioenen, de belastingen gaan omhoog. Maar volgens de begroting wordt in het reisbudget van Socrates niet gesneden. Blijkbaar heeft dat een hoge prioriteit. Journalist Miguel Sosa Tavares. Er is trying to sell public debt first, om um... het. The of the Ik denk dat premier Socrates heeft geprobeerd om Portugese staatsschuld te verkopen. hij wil ook belangrijke Portugese bedrijven steeds meer laten privatiseren. Like the company, like the oil company, like other Ik heb gehoord dat Angola de Portugese bank BCP probeert te kopen. Ze hebben nu al 10%. The bank is gonna do business as usual with the, with the with the Portuguese. But in the long term. Een land dat de controle over belangrijke economische activiteiten uit handen geeft, verliest zijn soevereiniteit. In a way lost the sovereignty. Het zijn voornamelijk oude koloniën van Portugal. waar ze nu zaken mee doen. Is daar een reden voor? That's where the money is. They have money to spend. Tot 1974 had Portugal kolonie in Afrika en zelfs in Azië hadden we Macau, dat nu bij China hoort. is Portugal. En het is dus logisch dat ze Europa proberen binnen te komen via Portugal. You can say there is a triangle: Angola, Brazil, Portugal, in which we are the of the Maar wij zijn nu de zwakste schakel. 20 jaar geleden was dat omgekeerd. The Portuguese companies establishing themselves in Brazil, buying telephone companies and so on. Nu kopen de Brazilianen hun bedrijven weer terug van ons. En eh uh, buying back the companies we bought uh, and so on. En de Chinezen dan die ook staatsschuld opkopen en investeringen doen they are interested in taking uh, some strong positions in economic in uh, European community. Want ze willen een sterkere economische positie binnen Europa. The Chinese question is very recent. We don't know yet what is what is being offered to them. Je weet gewoon niet wat hem precies belooft. Maar ik geloof dat alles een prijs heeft. But there is a price as I told you there are no free lunches. Mm. Als de Portugezen de Chinezen geen gratis lunch aanbieden, doen wij dat wel. We eten met de Chinese zakenvrouw Irene Leij. Zij probeert Chinese investeerders naar Portugal te lokken. The future is in China. Je yeah, kunt een markt van 1,3 billion mensen. Als je niet handelt met China, wie is dan de grootste verliezer? Ik weet het niet. Je doet de math en ik denk dat het... Het is echt een waste. Yeah. Wat maakt Portugal een land toch in crisis en met een hele lage groei? Wat maakt Portugal zo interessant voor Chinese investeerders dan? Um, to start with, Portugal is part of the EU. Het is een toegangspoort tot Europa. Het heeft geen grote eigen industrie. Het is dus geen concurrentie. There are in need for um, for more investment. They are not creating enough jobs openings for for the young people. Zelf kan het niet genoeg banen creëren voor jongeren. Chinese investeerders kunnen daarbij helpen. They can create some of that labour. Is het feit dat Portugal in crisis is? Ook een een unique selling point. I think it helps. Het helpt wel. Een land in crisis wordt zich bewust van zijn situatie. And maybe more policies. Ook lokale bedrijven kunnen in de problemen zitten en geld nodig hebben. Die zoeken nieuwe zakenpartners. Er is nu bijvoorbeeld een Chinees bedrijf dat graag wil investeren in Vista Alegre. It's a very uh, famous Portuguese brand. Wat is dat voor uh, mer? Maren? Uh, uh, mijn schoonfamilies kasten staan er vol van. Het is het chicste porselein. En als je dat in je kast hebt staan, dan ben je iemand. het not sure it. Because it's the, the national... Icon. Porcelain, China. You know, what comes around goes around. Je moet niet te kritisch zijn over waar het geld vandaan komt. Uh, no, I think, I think it would be excellent for for the business. Uh, like I said, sometimes it doesn't really matter, you know, where the money comes from. Irene Leij wil de komst van China naar Europa absoluut geen invasie noemen. Maar journalist Sosa Tavares is er niet gerust op. I don't understand very well what the Chinese want to do. Ik heb geen idee wat de Chinezen hier willen. Maar ze weten zelf natuurlijk heel goed wat ze doen. Of course they know very well what they are doing. I'll, I'll just give you an example. We had presidential elections, and for the first time in an election in Portugal, I saw Chinese reporters. Twee weken geleden bijvoorbeeld waren er hier presidentsverkiezingen. En weet je dat ik voor het eerst Chinese reporters zag bij verkiezingen? And I asked them, why are you here? Well, because it's a new market. Portugal and we are interested in this. Ze zeiden dat Portugal voor hen een nieuwe markt is en dat ze dus geïnteresseerd zijn in hoe het hier aan toe gaat. I guess they. the couldn't find out what was going on exactly, but they were here. The port of Sines is located in a privileged area in the southeast of Europe and is therefore an excellent platform for the entry and exit of goods from Europe and the Iberian Peninsula. CNES, the Atlantic Gateway to Europe. Where well, is it, Maren? The Atlantic Ocean. En de potentie van Portugal. Ja, het, het, het ruikt hier niet naar zee, maar naar industrie. Ja. Naast ons hele grote silos. Voor ons ligt een enorm grote olietanker. En dit is dus de haven van Sinus? Die... Ja, hier staat de Porta Atlantica da Europa. Dus de Atlantische haven van Europa. Als je investeerders naar Portugal wilt halen, moet je goed kijken naar wat een land te bieden heeft. Ja, and there we have an an, an is the port of Sines. which really should be used more. Zoals de haven van Sines. een diepzeehaven waar 2000 hectare is gereserveerd voor industrie. You zult won't find in any other European country. Yeah, such a large area reserved for industrial use that's near a port. Zelf heb ik al 150 hectare. Geregeld voor mijn Chinese investeerders. De idee is de um, future investment that we bring here will use um, Cinus as the primary um, transportation route. Uh, Sines is een haven met toekomst en ports are meant to be used. Sinus nou, dit is echt ongelooflijk een heel groot containerschip voor ons. Ik. Nou, 1, 2, 3, 4, 5, 7, nee, ik, ik kan niet tellen hoeveel containers hier staan. Oh wauw. De paraplu. We oh, wow. We oh. We moeten Met uh, de andere paraplu. Staan. Yes. We staan hier uh, met de knalgele jasjes aan en een veiligheidshelm op. Works oké? Okay. Ja. ja. Havendirecteur Georges Delmeida glundert als hij ons rondleidt. It's a success case. I mean, it's not, it's not a wishful thinking. En sinds twee jaar komt er elke vrijdag een groot containerschip uit China aan. Spreekt u wel Chinees? Nee, hou. <laughs> Not really. I should. I've, if I was young, that's what I would study. I would say Chinese. I think would be absolutely essential. Yeah. Veel mensen zeggen dat uh, Portugal een beetje te koop staat, juist met de economische problemen die ze nu hebben. Well, I, I would say I would have, have no problem whatsoever in selling assets. Ik zou geen zaken doen als het niet goed zou zijn voor Portugal en het welzijn van de mensen hier. We're selling basically the right for them to, to invest in. in uh... We verkopen eigenlijk het recht om te investeren in faciliteiten als fabrieken en zo. Uh, that would create jobs and wealth here in Portugal. Dat zorgt voor banen en voor rijkdom hier in Portugal. Will there be Portuguese companies here? Of course, yes, yes, yes, absolutely. And Portuguese jobs. And Portuguese bosses? Portugese Portuguese, boss, Portuguese bosses? Portuguese buses are very good. <laughs> no, actually, actually, you're talking you're touching something that's quite important, I must say. The je raakt nu wel een belangrijk punt. Wij Portugezen richten ons al sinds de 15e eeuw op overzeese gebieden voor handel. Dat zit in ons. To, to deal with, with we kunnen ons daardoor heel snel aanpassen aan onbekende culturen. Maybe too much, in my opinion. En naar mijn idee, misschien wel iets te veel. What? In een beetje van je door te veel te uh, to, to Want als je je te ontvankelijk opstelt, verlies je misschien wel een deel van je eigen identiteit. Kijk, Katie. hij? Kijk. ligt hier een krant op de grond. En ik, ik zie direct die Helemaal <laughs> a crisis passa, Als de crisis voorbij is, en, dan kunnen we allemaal weer... Podemos Storch comprar om in Barca Creu. Dan kunnen we allemaal weer een plezierboot gaan kopen. Met een hele dikke man op een jachtboot eronder. Oké. Okay. Dus het is gewoon. Hé, hey, hier staat wat over China. China. China continue aan invadier Europa. China die, die, die gaat door met de invasie in Europa. I'm so sorry for this It's, okay. It's okay. I can't help it. You're a very busy person, I yes, understood yes. already. Yes. You quite busy <laughs> yeah. in those days, but... Uh, those things? Yeah. <laughs> a lot of investment business. Now. A lot of things. Oud-minister van Handel Basilio Orta is nu directeur van Icep, de Portugese overheidsinstelling die buitenlandse investeringen binnenhaalt. Hij vergezelt premier Socrates op al zijn reizen. Always. I go always with him with prime minister with our president. Ik ga altijd mee met de premier en ook met de president. Why do you go with him? Why? Because because you know because these uh, these visits are they have two faces. Die reizen hebben twee kanten. De een is politiek en de andere is economisch. And do we economicker is uh, our it's our responsibility to arrange the missions, the economic missions? Ik houd me bezig met het economische verhaal. And the second is because I'm a good friend of him too. And I liked very much to travel with him. Bovendien is José Socrates een goede vriend. Last year, in 2010, Brazil was the first investor in Portugal for the first time. Brazilië was het afgelopen jaar voor het eerst in de geschiedenis de grootste investeerder in Portugal. Met 6 miljard euro. Chinese investment. We have not yet in Portugal many Chinese investments. But we have een important dossier.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 We, we, we are not in the country of angels. We understand. Oké, okay, we zijn geen engeltjes, maar als Europa ons alleen laat staan, hebben we een groot probleem. we we We worden aangevallen door speculanten op de markt en daar reageren we op. Als er meer moet gebeuren, dan zijn we er klaar voor. Maar we staan niet in de uitverkopen. Op het moment dat u op reis gaat met premier José Socrates, probeert hij partners te zoeken om een publieke schuld te kopen. En u bent daar aanwezig om investeerders te zoeken. Dus er is toch een uh, relatie tussen die twee. Fast I never saw Minister Portuguese debt. Never saw. Er wordt wel over gepraat op die reizen, maar er worden geen deals gesloten. Dat is absoluut niet waar. Je moet oppassen met zulke roddels. Dat is slecht voor onze mensen. One thing is the true, we have the problem of our debt. Het is waar, we hebben een probleem met onze schuld. Maar die wordt nog steeds verkocht. Weliswaar tegen een hoge rente, maar daar verdient de koper ook dik aan. Het is goed als landen buiten Europa onze schuld kopen, dan wordt het risico gespreid. <middels> Journalist Miguel Sousa Tavares. Mrs. Merkel. Every day he phones Mr. Socrates and tells us... you have to pay your debt. Elke dag weer belt mevrouw Merkel naar premier Socrates. En ze zegt hem, je moet je schuld betalen. And the only way he found to pay the debt... is trying to go to the countries who have money to spend... and trying to sell what he has. Premier Socrates ziet dan als enige oplossing... het verkopen van wat hij heeft. If Europe wants to... Als Europa echt iets wil voorstellen, dan zou het ervoor moeten zorgen... dat Portugal zijn problemen binnen Europa oplost. En niet daarbuiten. Miguel Sosa Tavares hoopt dat Portugal's problemen binnen Europa worden opgelost. Maar de Brazilianen in het café zoeken hun held toch echt buiten Europa. Mag ik, mag ik eens een vraag stellen? Wie van de Brazilianen die er zijn, gaan eigenlijk terug naar Brazilië? Kijk, Ondois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De barvrouw. De okay. waarvrouw? Nou, het is een heel klein bargetje, dus het is bijna de helft van de mensen. Hier. Ja, meer dan de helft zegt. Al zes maanden atrás stava muita gente. Vol van het volk zes maanden geleden, maar nu niet meer. Ik wil de laatste zijn die hier blijft zodat ze terug kunnen gaan naar Brazilië en alle verhalen vertellen. Hoe het was als laatste op het schip. Een reportage vanuit Portugal door Maren Merks en Katie Sheriff. En Maren Merks werkt ook bij VP Tegenlicht. Dat zeg ik omdat morgenavond bij dat tegenlicht op Nederland 2 het uh, gaat over de eurocrisis. En uh, dus ook over Portugal. In het jaar dat de euro valt, onderzoekt oud-GroenLinks financieel specialist Kees Vendrik hoe de crisis rond de euro bezworen kan worden. Aan het eind van dat doemscenario wordt de oplossing duidelijk als Saskia Dekkers vanuit Versailles verslag doet. Ik ben even op een rustige plek gaan staan. Daar bevinden zich massa-journalisten. Maar dat komt omdat ik dit document in handen heb gekregen. Het is een geheime verklaring. Die is me toegeschoven door een medewerker van president Sarkozy. Hebben ze gezamenlijk besloten, en ik lees het even voor... dat er binnen een paar dagen al de oprichting komt van de Verenigde Staten van Europa. En er is ook al een beslissing genomen over het leiderschap. Dat komt in Frans-Duitse handen. Um, ze zijn het eens geworden over de volgende verdeling. De eerste twee jaar zal Angela Merkel vanuit Versailles Europa gaan leiden. Daarna wordt het Nicolas Sarkozy vanuit de Rijksdag in Berlijn. In de studio hier zit Fred Strobans, onze eigen Europa-watcher. En in de studio in Rotterdam, Europarlementariër Dennis de Jong van de SP. Fred, om even met jou te beginnen. Uh, ja, lijkt het natuurlijk wel leuk om over te speculeren. Een doemscenario, de dag dat de euro valt. Maar... Ja, en de Verenigde Staten van Europa. Maar de, de fictie is vaak realiteit geworden hè, in Europa. De euro was ook oorspronkelijk fictie, maar is nu ook realiteit. Ja, en de Tweede Wereldoorlog was ook ooit uh, fictie en is toch ook uitgekomen. Ja. Dat is wat langer geleden trouwens. Um, even over die dag dat, dat de euro valt. Zie je, zie je dat gebeuren? Nou, ik denk dat ze er alles aan doen om dat niet te laten gebeuren. Hè? Dat vorige, denk ik ook. Ja, maar... nee, ja, vorige vrijdag was ze dan de top hè, in Brussel. Met uh, Sarkozy en met uh, Merkel. En over één ding zijn ze het nou eens. De Duitsers en de Fransen... Er moet één economisch bestuur in Europa komen. Zeer zeker voor alle landen van de euro. Want als je één munt hebt, zo zegt men, dan heb je ook één economisch beleid nodig. En het kan niet meer zo zijn dat elk, elk land maar wat doet. Een eigen begroting, de een in het rood, de ander niet. Maar ja, het kan ook veel verder gaan. Eigen tewerkstellingsbeleid, eh, loonmatiging, overal hetzelfde. Nou, dat zit er aan te komen, maar daar zijn ze het nog niet over eens... hoe het uh, allemaal ingevuld zou moeten worden. Nee, we zagen wel uh, hele mooie plaatjes van Sarkozy en Merkel... die in ieder geval probeerden uit te stralen dat ze het heel erg eens waren... en dat ze een buitengewoon historisch akkoord hadden uh, gesloten. Maar wat hebben ze nou eigenlijk... Nou, wat ze afgesproken hebben, is dat er in elk geval voor alle Eurolanden één economisch beleid komt. Dus niet alleen die begrotingen, want die moeten we binnenkort met z'n allen, met die 27 landen, maar zeker met de 17 landen van de Euro eerst aanleveren in Brussel. Wordt daarnaar gekeken, op in aanmerking, dan worden ze teruggestuurd. En dan pas kunnen al die lidstaten naar hun parlement met die begroting stappen. Maar ja, Merkel en Sarkozy die gaan over Duitsland en Frankrijk. Ja. Maar die kunnen toch niet zomaar voor heel Europa beslissen dat er één gemeenschap. Economisch beleid komt. Nee, en daar gaat nog heel veel geruzie over komen, natuurlijk. Zoals het hoort in Stel je voor dat Merkel uh, morgen zegt. Nou, nou ja, kijk, die uh, hypotheekrenteaftrek in Nederland, nou weg en mee. Huh? <laughs> Laten we ja. dat maar eens meteen voorleggen aan uh, Dennis de Jong van de SP, Europarlementariër zit in de studio in Rotterdam. Goedenavond. Goedenavond. Ja, de uh, hypotheekrenteaftrek. Ziet u het gebeuren dat Europa zegt van nou, gooi die er maar uit? Het zit wel in allerlei plannen die er op dit moment circuleren. Het, uh, ook de, commissie, de Europese Commissie is gekomen met voorstellen. En die noemde op, eigenlijk op dezelfde manier als Merkel en Sarkozy dat doen: dat Europa meer te zeggen moet hebben over concurrentiekracht en onevenwichtigheden. En de woningmarkt is een van de dingen waar de Commissie ook op mikt. Of het dan de hypotheekrenteaftrek wordt, of wij ze nu mee bezig zijn, de afbraak van onze uh, sociale woningen, dat is natuurlijk nog vers 2. Maar ze hebben het wel genoemd. Nou, stel dat een, een land, laten we niet meteen Nederland als voorbeeld nemen, een land ergens in Zuid-Europa zich niet aan de voorschriften houdt en een uh, economisch niet rigide beleid voert. Het lukt gewoon simpelweg niet om zoveel te bezuinigen. Wat kan Europa dan straks, als dit voorstel wordt aangenomen, doen? Nou, ik denk dat uh, er zitten allerlei sancties uh, ook nog wel achter. Dat, uh, dat zit nog niet zo in dat plan van Merkel en Sarkozy. Die zijn daar niet heel duidelijk in. Maar de commissie was er wel duidelijk over... dat zij uh, ook allerlei sancties willen nemen tegen landen. Dan wordt het een beetje moeilijk. Want ik zie juist in landen als Griekenland uh, en Ierland... maar ook in Portugal wel dat ze eigenlijk de, de, de sterkte niet hebben in hun economie... en de problemen zo groot zijn... dat ze waarschijnlijk grote problemen krijgen om die schulden af te lossen. Dus als je dan ook nog sancties gaat opleggen, financiële sancties... krijgen die landen het nog moeilijker. Dat werkt dus niet echt. En daarin ben ik ook niet zo optimistisch... dat dit soort plannen eh, ook de euro op langere termijn zullen redden. Want ik denk dat eh, sommige landen het gewoon niet kunnen... om eh, aan al die criteria te voldoen. Maar zegt u daarmee dat de euro gewoon niet gered gaat worden... Nou, ik ben heel somber. Ik heb uh, ook de laatste gegevens weer over, over Griekenland. Uh, dan zie je gewoon dat uh, waar het echt aan schort... Hè, dat is dat ze te weinig belastingen heffen omdat er zoveel corruptie is. Daar wordt eigenlijk heel weinig aan gedaan. Dat zijn de structurele problemen. En verder zijn uh, zowel Griekenland als Portugal hebben uh, de wereldmarkt heel weinig te bieden. Dus ze exporteren heel weinig, importeren heel veel... En doordat ze moeten bezuinigen, kunnen ze ook niet werken aan nieuwe industrieën... die innovatief zijn, waar je de wereldmarkt mee op kan. Dus er wordt eigenlijk structureel heel weinig gebouwd in Europa. Er wordt nu voorlopig voornamelijk afgebroken. Ja, veel uh, bezuinigen. Maar ja, er is ook geen alternatief uh, voor de euro. Want je kunt moeilijk terug naar een inmiddels volledig gedevalueerde... Zuid-Europese bundeenheid. Nou, ik dring al wat langer aan, eigenlijk al een, een maand ongeveer, op een onderzoek... Eh, en eventueel moet dat dan maar niet openbaar zijn als de financiële markten daarvan schrikken... naar het idee wat twee Tilburgse oogleraar hebben gelanceerd eh, in december. En het eh, gaat om Benik en Seibe. En die hebben gezegd, als je nou die landen die er eigenlijk structureel heel zwak voor staan... die eigenlijk ook helemaal niet bij de euro hadden moeten zitten... als je die nou eens tien jaar de tijd geeft om met hun eigen munt door te gaan... En dan op termijn kunnen ze misschien, als ze structureel veel sterker zijn geworden... alsnog bij de euro aangesloten worden. Voor Nederland blijft de euro gewoon bestaan. En voor Duitsland ook. En voor, voor landen die dat kunnen. Maar niet voor dit soort landen die eigenlijk steeds verder de put in praat. Dus gewoon de zwakke broeders eruit flikkeren. Ja, dat moeten ze vooral zelf beslissen, want wij kunnen dat niet uh, opleggen aan die landen. Maar op dit moment is het zo, we zitten nu over 2000 euro per persoon in dat noodfonds. En dat noodfonds is niet groot genoeg om alle landen te helpen die uh, op, op de rol staan. Uh, hè, zeker als Spanje daar ook bij zou komen, dan is dat veel te klein. Uh, maar ook in Griekenland, uh, die moeten de komende jaren nog heel veel schulden weer opnieuw aflossen... Gaan wij dat allemaal betalen? Gaan we dat noodfonds steeds verder ophogen? Of uh, hoe gaan we dat doen? Maar uh, uh, mooie klassieke Noord-Europese maatregelen als uh, belastingverlaging uh, en loonmatiging. Het klinkt u waarschijnlijk allemaal ongelooflijk rechts in de oren. Maar dat kunnen we toch ook wel adviseren aan onze Zuid-Europese uh, bondgenoten? Nou, als ik naar Portugal kijk, hè, om dat voorbeeld eens te nemen. Het minimumloon in Portugal dat, uh, gaat uh, zowaar omhoog. Van uh, iets van 485 euro per maand naar 500. In Nederland is het drie keer zo hoog. Dus om maar te zeggen dat het, loon, het minimumloon in Portugal zo vreselijk hoog is... dat zou ik niet willen zeggen. Het zit in andere dingen. Portugal heeft bijvoorbeeld heel weinig gedaan met de landbouw. Heeft een slechte industriesector. Uh, daar moet je echt tijd voor hebben om dat goed op te bouwen. Maar we hebben toch al heel veel als Europa geïnvesteerd in Portugal. Ja, en je kunt je afvragen of die fondsen altijd goed terechtkomen. Daar moet veel meer controle op zijn. Portugal wil ik er niet direct van beschuldigen... maar we weten dat er in Griekenland heel veel geld weglekt ook uit die fondsen. En uh, ik denk dat je heel goed een plan zou kunnen maken... ook voor Portugal om de landbouwsector bijvoorbeeld uh, te moderniseren. Het is een vruchtbaar gebied, in het name in het zuiden. En daar, uh, ze zouden eigenlijk niet landbouwproducten moeten hoeven invoeren. Maar ze doen dat nu wel, omdat die sector niet uh, concurrerend is. Uh, als u een voorspelling moet doen, dat plan van uh, Merkel en Sarkozy... gaat dat uiteindelijk uh, praktijk worden? Er zit al heel lang een tendens, uh, of het nu van de een komt of van de ander... om uh, strakke regels te hebben, niet alleen over de begrotingen... maar ook over allerlei dingen rondom de arbeidsmarkt en uh, bijvoorbeeld ook de pensioenen. Uh, dat wordt nu al heel vaak ge genoemd. En ik denk dat een aantal regeringen... Die, met name de rechtse regeringen... dat is de meerderheid in Europa... hun eigen politieke agenda ook gaan uitvoeren... In die, en de crisis daarvoor gebruiken. Dus ik, ik, ik ben bang dat het steeds meer die kant op gaat. Maar we gaan er zo spelen, wel voor zorgen dat mensen dit goed, goed weten. Want op dit moment weten heel weinig mensen in Nederland... wat er allemaal gebeurt. En uh, ja, dat, dat moet wel bekend worden. En we gaan er ook wel tegen mobiliseren. Want als we... een economische regering moeten hebben, dan zou ik denken... moet het ook een sociale regering zijn. Maar over armoedebestrijding en goede banen... Dat is uh, duidelijk dat, hoor dat u al niet. als SP er daar zo over denkt. Dennis de Jong van de SP voor het Europarlement. Hartelijk dank. Ook dank Fred Stroobans, Europa-watcher. En morgenavond dus bij de VPRO op Nederland 2 in tegenlicht. De dag of het jaar dat de euro valt. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Zometeen zijn we terug met wetenschap in Labyrint. labyrinth. Tot straks. Het verhaal van Poppen de Boer. U wilde liever naar het buitenland? Nou, dat avontuur, dokter, eh, maar wel, ja? ja. In 1937 vertrok deze Rotterdammer naar Liberia. Liberia. Nu, inmiddels 95 jaar, doet hij zijn verhaal. Graf oh, der Blanken. was nou, Liberia, Graf der Blanken. Luister zometeen naar de documentaire Liberia, Graf der Blanken. Waarom? Echt waar hoor. Slecht iemand maar dat is. Ongezond. Oh, zometeen, 9 uur, Holland, dok.